Ja. Laten we beginnen, want het is al het is, het, is, het is een uitdrukking van Brigitte Kaandorp ook. Hè? Het leven is iets waar je moet zien ongeschonden doorheen te komen. <laughs> oh, wacht even. Je, je, je, je wordt nu een beetje robotklank. Hallo? Het is stil aan de overkant. Klonk even heel vervormd. Hallo. Ja, daar ben je weer. En hoor je mij ja. ja. Even de jingle testen. Uh -huh. Dat komt ook binnen. Ja. Nou, kijk eens aan Aan de lade kant zelfs, maar het komt mooi binnen. Ah, is goed. Nou, dan, dan weerhoudt ons eigenlijk helemaal niets om te starten op uh, deze dinsdag 21 januari... met de twaalfde aflevering van de Praattafel-podcast. Welkom! Welkom aan de Praattafel met Ossi en Ossie. En ik ben Ossi van Voren-Istvan. Ik zit hier in Bergen en ik heb er weer uh, zin in... om uh, lekker tegenaan te gaan met mijn partner aan de overkant. En uh, zeg het maar... Uh... Ja, partner, dat is veel plezier. Vanuit het koude toch wel. 1 graad Celsius is het buiten. Uh, maar dus een warm welkom van mij ook gewenst vanuit Antwerpen-Noord. Welkom aan de praattafel met Ossie en Osier. Nou, dus inderdaad, het was vandaag, vond ik, voor het eerst koud. Voilà, <laughs> een paar dagen geleden weer. was het nog zo'n lente, man. Ik, ik, ik kon uh, s ochtends met mijn t-shirt buiten dingen halen uit de uh, schadar. Weet ik veel, wat maf. Maar nu, vandaag was het eindelijk eens een keer, hé, ja, een wintertje. Doe een jas aan, zou mijn mama zal ik gezegd hebben. Ach, dat is ook zo. Hè? Want, dan, want dan, dan ben je bevrijd van alle ellende. Dat, dat lost alles op, dan word je niet dat ziek. Dan... Alles doe, <laughs> doe, doe een sjaal om. <laughs> ook zoiets hè? van uh, zeker weten. Hé, hey, uh, hallo Philip, hoe is het zo. met jou? Ja, we zijn uh, alsmaar... Uh... Alsmaar bezig met te herstellen, met te revalideren. Ja. Met proberen krachttrainingen nu. Proberen dat ik volledig op mijn been kan steunen. Ik oei, ben nu aan het leren gaan, leren wandelen. Ja. Uh, dat proces is uh, niet aangenaam. Ik zou zelfs durven zeggen pijnlijk, maar we slepen ons erdoor. Is het van... Ja, dat is inderdaad iets wat uh, geen enkele bedrag, verzekering, whatever... kan vergoeden of uh, goedmaken. Hè? Want je, je moet je inderdaad uit zo'n ellende werken. En uh, dat eruit ja, werken is ook ellendig. En uh, het is nog maar de vraag of dat we terug... Uh... Ooit de volle, want we zijn ook geen groen bladje meer. Misschien kunnen de mensen wat meer over mij lezen, want ik heb dan eindelijk, <lacht> dames en heren. Uh, Istvan had, een, had een, uh, een revolver tegen mijn hoofd staan uh, vorig weekend en uh, heeft mijn favoriete huisdier uh, ontvoerd. En ik zou, ja. zou enkel de kat terugkrijgen als ik met een biootje kwam voor op de website. Precies. Dus, uh, bij deze is van Stuur de Kat. Ja, en hij staat er al op, lieve ah, mensen. Je, je gaat naar pratafel.be, klikt over oh, ons. Nu, ja, nu, nu, nu nog de volgende uitdaging. Want ik heb er natuurlijk een, een vrij. Uh, een, een foto bijgezet die nogal. Uh, ja, spreekt in deze. Uh, mm -hmm. nu, nu wachten we nog op het fotootje. Wat bij. Dit, maar dat moet een allesomvattende foto zijn. van... Dus dit gaat weer waarschijnlijk enorm veel tijd nemen. Maar dat maakt Wordt niet uit. Vervolgd. Ja, Maar je hebt er inderdaad een stevig... Ik heb het, ik heb het er net in geplakt en zo. Ik heb vandaag een hele drukke dag gehad. Um, uh, dus ik heb het nog niet helemaal doorgelezen. Maar het is leesvoer. Het is, uh, ja, er staan allemaal heel bekende mensen in en zo. En goed bezig of fijn. Uh, eindelijk, ja. Hartstikke tof. Dan is er iets te lezen. Ja, en zo komen we ook naar buiten als zijn de mensen niet alleen als een stem in het oor van onze luisteraars... die ik allereerst wil begroeten. Want ja, we krijgen een toch steeds groter groeiende groep luisteraars. En eigenlijk de enige reden dat we dit doen, dat is voor jullie. Want anders dan zitten Filip en ik gewoon maar tegen elkaar te lullen. En dat kunnen we ook doen, maar dit is iets anders. Dit is leuker. En uh, we vinden het dat geweldig het, ja. Uh, ja, om, om, om, dat jullie het fijn vinden wat wij zo vertellen. en wat wij delen met jullie. Dat schijnt te resoneren. Ik ben er nog niet veel van met de opmerking, maar dat gaat komen enzovoort. <lacht> <lacht> eh, het is nog in het begin altijd een beetje roepende in de woestijn. Maar uh, de, de, de, de kring groeit gestaag, hoor. Dat kan ik je wel beloven. Nu, uh, een paar dingen waar we het absoluut niet over gaan hebben. Uh, ik, ga, ik ga het nog altijd niet over die koala voetjes hebben. Nee, precies. Er uh, nee. is al zoveel nieuws. Het uh, uh, ja, nieuws is ook: het gaat van het ene uiterste naar het ander uiterste. Hè, van de Bosbranden naar de hagelbollen van een centimeter en uh, overstroming. De, hè, die ja. arme, We gaan niet arme, over het coronavirus hebben? Nee, nou, arme Australiërs en zo. Goh, jongen. Nou, dat is wel. Dat is wel echt eng. Ik denk dat we allemaal beter maar uh, van die mondkapjes kunnen gaan kopen. En uh, ja. weet ik veel, want het gaat... Als het niet om het uh, schadelijke Australische brandlucht buiten te houden... uit onze <laughs> longen is, dan is het wel om het... Uh, Coronavirus niet in te moeten hadden. Ja, jongens, het gaat goed met de wereld hoor. Uh, maar ja, dat is dus echt eng. Want uh, zo net uh, komt het bericht dat de eerste geval in Amerika nu is uh, ontdekt. Dus, het, is dan, uh, het is dan nog nieuwjaar in, uh, in het oosten van de wereld. Het uh, Chinese nieuwjaar wordt gevierd. Dat ja. is een familiedag. En dan begint die mensenmassa van anderhalf miljard Chinese inwoners zich te verplaatsen met vliegtuigen en treinen maar, en vrachtwagens en mestkarren de oude, de van de wereld mm. en zo is inderdaad het virus al in opmars. Ja ja ja ja. ja. En uh, dit, uh, nee, nee, ik weet niet of jij nog uh, nou, niet kan herinneren, maar uh, de, de 1918 de Spaanse griep, Dan, die zowat iets van 100, 100 miljoen uh, mensen uh, maar, heeft uitgemoord, vlak... dat was flak. Is ons geleerd, ja. Ja, dat was vlak na de Eerste Wereldoorlog. En dat kwam eigenlijk omdat die haard, die was eerst vrij klein. Maar toen gingen al die soldaten ineens terug naar huis, terug naar nieuw Zeeland naar Australië. Nou, die brachten allemaal dat virus mee. Dus in één ja, klap was ja, de hele mee. planeet. Eh, ja, joh. Ja. Dat was perfect. Eh, maar dat kon dit ook wel eens zijn. Een perfect storm. En toen zijn er meer mensen in de nasleep van de Spaanse griep, is die toen genoemd. Zijn er eigenlijk meer mensen aan die griep? Gestorven, dan er effectief waren gestorven tijdens het vechten, dus niet van ja. ontbering, maar tijdens het vechten van de Eerste Wereldoorlog. Dat is ja. waanzin ja ja nou ja goed jongen ik bedoel helaas als het zo ver gaat komen wij wij podcasten erover dan wel nee podcasten er gewoon over Hé, hey, um, ja de, dat zijn de dingen waar we het niet over gaan hebben dan uh, is het langzaam tijd want ik hoor daar wat geklingel in de verte ja. en onze koeien beginnen onrustig te worden enzovoort uh, Dus even kijken hoor waar zijn ze nou allemaal naartoe? toe uh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, even kijken, ja. ja. Oké, okay. ja, ze zijn er helemaal klaar voor. Jo. Straks het ons hier kwartier waarin ik de internetcommentaren doe en ook een stukje voorlees. Maar inderdaad, de koeien moeten van stal gehaald worden. Want hier, dames en heren, is de wekelijkse haiku. Zeker weten. En voor uh, ter info, ik heb op de website een hele leuke slider gemaakt. En dan kun je nog eens door al die haiku's heen en zo. Dat is een geweldige vermaking. Deze week <laughs> heb ik mij gebaseerd op de economische top in Davos. Ah, oké. Okay. Speciaal voor hen. Voor de machthebbers eigenlijk van deze aarde. Voor de elite heb ik deze haiku geschreven. Oké. Okay. Nou, met de koeien nemen we nu een eerbiedige stilte inacht. En ook luisteraar u ook. Hè. Dus sluit uw ogen, bal vast die achter het stuur zit. En we doen allemaal mee. We houden ons adem in en we zijn klaar voor deze haiku. Alle machthebbers houden wel van verdelen, maar nooit van elkaar... Ja. Ja. ik ja, wacht even. Ja. Wow, ja, de koeien zijn weer high, man. Je hebt het weer gedaan. Geniaal, je bent een, een, een literair wonder. Misschien een goede opvolger voor, voor Sekoe. <lacht> ja. Want die, die, ja, over een paar jaar is hij het zat. En dan is het tijd voor iets nieuws, jongen. Een jongen van het volk, hè? 12 stielen en 13 ongelukken. Ja, jij zou best wel eens een Antwerpse Jules deelder kunnen worden, weet je? Nou <laughs> ja, ja, dat was ook een straatjongen, een straattaal en zo, maar een geweldig, uh, geweldige gast. Uh, ja, ik zou zeggen: goh, laten we er eens een volgend hoofdstuk aan pakken. Dit uh, is de met en plezier. Ja, we gaan weer even een klein bezoek brengen aan onze. Uh, ellende in de wereld. Uh, ja, de ellende. Hoi hoi. Ja, uh, in uh, Irak is het nu behoorlijk uit de hand aan het lopen, omdat daar overal opstanden zijn. In Iran wordt nu, st nu steeds harder geroepen dood aan Khamenei. Dood en, uh, onze vijand is onze regering, niet die Amerikanen en zo. Dus, uh, nou ja, in India, dat gaat maar door en door en door. Hoppa, India. Uh, pff, uh, Libanon, daar hebben ze nu de Week of Rage. Dus een hele week van uh, rage. Dus je ziet ook elke dag weer uh, de brandende weet ik veel wat allemaal. Doe hier razernijen? Ja, we, we scrollen even door. Want het is gewoon te veel, lieve mensen. In uh, Tsjechië zijn nog steeds protesten. Want er is iets mis met een uh, corrupte prime minister. In Malta worden nu mensen ja, bericht corruptie. en veroordeeld. en zo. Uh, Rustig. Uh, ik nee. weet het allemaal niet meer. In Frankrijk begint de treinen te rijden. Ik denk dat Macron heeft gewonnen. <laughs> Macron, jeeee. <yeah. laughs> <laughs> nou ja, uh, het is, het is uh, nog steeds geen uh, feest in de wereld. En uh, in, in Hongkong, uh, dat blijft doorgaan. Hè? Die, die, nu komen die, uh, je ziet het, die dem dem demonstraties komen weer opnieuw op gang. Uh, oh ja. Groepbox, uh, lekker. Ja, en, en, en, en er was ook in Nicaragua iets vreselijk mis met die Daniel Ortega. Dat was eerst zo de coole man, hè? de socialist, Daniel de revolutionair. Yeah. <laughs> en, en dat is nu ook een uitgegroeide soort uh, Venezolaanse man, man, man, man, man. Hé, hey, ja, dat was ja. even onze korte tour van, Absolute, uh, van de ellende in de, in de wereld. Heerlijk. Ja, uh, dat, uh, wie zei dat wietgestein, dat geluk iets is, uh, dat als je maar weet dat anderen het erger hebben dan jij, dan ja, voel <laughs> ik... Ik zal er echt van genieten, van al die uh, Maleizen in de wereld. Het doet mijn been veel minder voelen. Ja, precies. En over Maleizen gesproken. Uh, goh, het gaat eigenlijk wel goed met Antwerpen, maar niet op alle vlakken. En, en niet op het oppervlak, maar soms ook wel beneden het oppervlak. Mm -hmm. en, en, en er zijn zaken waar een sterk luchtje aan zit en vraag ik me weer af en let maar op wie daar de, weer de commentaar op gaat geven aangenaam ah. vertoeven is het niet op het Astridplein een man staat op de openbare weg te urineren maar het is vooral in de ondergrondse parkeergarage zelf dat het tegenwoordig de spuigaten uitloopt er is volop hult geplast er liggen uitwerpselen in de trappenhallen naar het plein met wat zaagsel erover en er hangt een vreselijke stank het is niet te Dat is, is uh, ongelooflijk. Ik bedoel, uh, het lijkt alsof we in een derde wereldland zitten. Dat uh, is natuurlijk gewoon niet te doen. Ik uh, zit er een half minuut in. Maar uh, het is gewoon niet, te, is niet vol te houden. Ook een groep Nederlandse toeristen die ja. een dagje Antwerpen bezoeken... hadden zich een andere visitekamer gesteld. Nou, niet echt een aangenaam begin inderdaad. Uh, we stappen net de lift uit en het stinkt ontzettend in de lift uh, hier beneden. Dus ja. uh, de parkeergarages zijn niet heel erg prettig hier. Uh, je komt een leuke stad binnen, alleen uh, het begint een beetje slecht. Uh, ja, maar goed, hier buiten klinkt het al, ruikt het in ieder geval al wat beter. Ja, en hoor je het verschil, eh, dus ze vragen het, ja, dus met alle respect hoor, maar dat is gewoon, ze vragen het de Vlaming die zegt, ja, het is niet te aarde, het is niet te aarde. nee, het is echt niet te aarde. ik ben hier al twee <lacht> minuten, het is niet te harde. Vraag je het een Hollander, krijg je dus een heel compleet verhaaltje met begin, midden en eind. Zo, weet je wel, ja, dat... met een oplossing op het einde. Op, <lacht> ja. Er is licht aan het einde van de tunnel. Ja, zeker. Dat is het grote verschil tussen onze culturen. In de ondergrondse parkeergarage hebben daklozen een onderkomen gevonden... en dat al meerdere dagen op rij. Ook hier is het vuil, vies en smerig. Dat blijkt te maken te hebben met verhoogde controles van de NMBS... aan de fietsparking op het plein. De daklozen zoeken daardoor nog dieper ondergronds naar een warme plek. Het gaat om een groep mensen uit Oost-Europa... die weigeren naar de daklozenopvang te gaan. De staatsdiensten proberen hen te bereiken... en ook te overtuigen naar hun thuisland terug te keren... Maar in privéparkings, als die onder het Astridplein, is het contact erg moeilijk. Dus begrijpen we goed. Hè? Hier zitten dus een stel mensen uit Oost-Europa... die schijten en kotsen en pissen heel de boel onder. Hmm. Uh, het stad doet pogingen om, om die mensen te contacteren... om ze te verzoeken naar hun thuisland <lacht> terug te gaan. Ja, ja, dat bizarre. zal werken. Ja, zo, zo. Ja, als de als, uh, samenleving geen ruggengraat laat zien, dan, uh, dan komt er onverschilligheid. Hè. Dan klagen mensen wel dat het ruikt, uh, dat het stinkt, maar dan komt er geen, geen nee. werkelijk opvang. Uh, hè. Ja, ze kunnen naar een opvangcentrum, maar je weet ook hoe, dat die, hoe dat die centra werken. Dat is uh, geen plek om met kinderen aan te toe te komen. Nee, maar die zijn ook meestal niet dakloos. Oké, okay. uh, ja, dat snap ik. Maar... En, dan, uh, en dan nog, wat daarvoor gezegd werd, uh, de NMBS, uh, die verhoogde controle in één gebied, hè, zodat ze ja, daar niet die... meer terecht kunnen. En broekzak-vistzakoperatie. Ja, en al te vaak denken ze, nou, als ik mijn achtertuintje maar oplos en zo, dan is het probleem weg. Nee, uh, je verplaatst het alleen maar, want uh, bijvoorbeeld in Nederland in hebben ze toen destijds, de, de, dat was daar, zo'n drugstraat was daar bij de Dam. Nou ja, dat is toen met veel van varen helemaal schoongeveegd. En toen hadden we opeens Haarlem, Zaandam, Diemen, die, zeggen, die van... hadden allemaal junkieproblemen. <laughs> je, je kan, uh, ik, ik ga niet zeggen dat er bij een rechtsbewind en een linksbewind meer of minder haveloze mensen zijn of vluchtelingen of mensen met een, met een uh, rugzakje mensen met een uh, problematiek of met een situatie die niet in de hè? Mm -hmm. niet in het uh, gemiddelde voorkomt. Ik ga dat niet zeggen maar ik ga wel één ding zeggen hoe rechtser de samenleving hoe visueler de Maleise op straat te zien is Ah ja, de, de... want een linkse samenleving of een samenleving die richting gelijkheid, een vorm van gelijkheid en bescherming voor allen uh, streeft, ja. daar uh. worden investeringen gedaan. Er worden fatsoenlijke familieopvang voorzien voor dergelijke ja, families. Allemaal groene pakjes aan. Uh, er worden <lacht> nee, maar er wordt daadwerkelijk en en ik ben er ook voorstander van en ik wil er zelfs voor betalen, want ik vind het. Het is niet alleen verschrikkelijk voor die mensen, maar het is ook ja, voor de hele samenleving niet prettig... dat er mensen moeten, uh, hun uitwerpselen moeten, moeten doen in openbare plekken. We zijn een beschaafd land. We zijn een welvarend land vooral. We zijn een welvarend land. Ja, absoluut. Ik vind het altijd zo deprimerend... om die rechtse politici aan de, aan de praat te horen over... En er is geen geld voor en ze komen profiteren en dit en dat... terwijl er miljarden weggeslaast worden naar belastingparadijzen... ...en naar projectjes om in hun eigen zakken of de aandeelhouderszakken te steken. Uh, ja, maar ik breek me de bek niet los. Ik wil even en dan inbreken. De is, zoals, ja, ja, dus, en de oplossing zoals waar dat jij over vertelde... ...het eigen achtertuintje even opvegen... ...is letterlijk het beleid van een rechtse regering die niet naar langdurige... Want dat beleid, dat, als je naar een langdurige oplossing wil zoeken, dat vereist beleid en denken en, en communiceren met elkaar en niet stigmatiseren. Um, en dus wat doen ze? Ze kuisen het niet voldoende op, dus ze kuisen de mensen weg eigenlijk. Net voldoende, zodat de toeristen een mooi plaatje van Antwerpen kunnen kieken. Want hè, een plaatje op Facebook en Instagram en, en, en dergelijke, daar komen de geuren, het is geen smell of vision. Hè? Ja, ja. Dus daar komen de geuren niet bij. Nee. Maar een waar beleid in Antwerpen is er sinds deze rechtse regering in 2014. Weet je nog, toen, uh, toen de voor de eerste keer de NVA de macht nam, uh, was er een onmiddellijke machtsgrijp bij het OCMW door een politieke benoeming van de NVA. En dan gingen ze de opvang van daklozen privaat uitbesteden. Dat was de visie. Oh ja. Zo in Amerika dan, de gevangenissen voilà. en zo. Ga daar maar eens kijken. Ja. Ga maar eens in Amerika nu kijken uh, hoeveel mensen daar in een welvarend land als Amerika op straat moeten leven. En hoeveel er uh, in het gevangen zitten. Of in het van gaan zitten? Ja, dat is één op de 204 of zo. Dat is absurd. Dat is he, iedereen ja. heeft wel een familielid die. is uh, in jail of is in prison. Arr, ja. Maar hey, ja, en dan met name over dat geld. We zijn zo'n rijke samenleving en dan hebben we zo'n geweldige regering. Ik weet niet of je een beetje hebt opgepikt die verhaal rond die Finance Tower in Brussel waar ze drie regeringen geleden het lumineus idee hadden van uh, sell- en back. Dus om, uh, om gaten te dichten in het uh, begroting. Ja, Dachten ja. ze, we verkopen ja, die, ja. die finance tower in Brussel, want er zat ook wat asbest in en zo, en laat dan de koper <lacht> het maar oplossen. Nou, dat is dus door een Hollander voor een letterlijke habbekrats een gekocht. En een een Dat was iets van 270 miljoen euro. En dit is dus een kolossaal de toren Midden in Brussel. En uh, ja, die heeft dat dan een beetje op laten knappen en dan terugverhuurd. Uh, nu heeft hij daar iets van in die tijd 500 miljoen euro huur getrokken en nu verkocht hij dat ding voor 1,2 miljard. Hoppa. <laughs> dus dus die, die staat hier, die is getild links en getild rechts. En... Jij en ik zijn links en rechts over het paard getild. Ja, precies. Uiteindelijk zijn wij geteeld, de belastingbetalers. Want het was met Absoluut. ons geld dat die lui aan het knoeien zijn geweest. En, en, en, en die, die ik vraag als me af... Die... Ik, ik heb, ik heb twee, een tweeledig idee over die politiek hier. Hè? Want ik ja, zie heel ja. veel mensen die best bevlogen zijn... en die, die denk maar, niet competent. Gewoon niet echt... Hè, dat hebben we gezien met die zonnepanelenaffaire enzovoort. En meer van die... Van die nu de, de CMG-auto's. Uh, gewicht en, en vliegtuigen die meer gewicht uh, nemen... zijn beter voor het milieu. Redeneringen. Kijk, is het van... Zolang je, je zet zulke zet mensen op zulke posities zet... Dan, dan kom je. Te, ja, sorry hoor. Ik, uh, ja. Is het van? Ja, maar ik, maar het kan meer, voor, ik kan meer. Ik slaat voor Lea. Ja, ja, Oké, okay, ga in het ijsbadje ah. zitten, is het van? Voilà. Zo. Zet je even in het ijsbadje. Ja, ja tel me. Uh, ik, ik, ik sluit er volledig bij aan. Is van het begint alsmaar meer en meer mijn vermoeden toen ik een jonge man was en studeerde en toen ook politici aan het woord hoorden en we zijn nu dertig jaar verder en diezelfde soort mensen die nog altijd diezelfde verhaaltjes vertellen en een volledige incompetentie hebben. Het, ik ben er rotsvast van overtuigd de mensen die gestudeerd hebben en die iets met hun leven zijn... ...en die ook succesvol waren bij de studies... ...en die succesvol zijn in hun ambt... ...zijn niet de politici, is het van. Nee. Politici is de opvanghoek voor... Ze hadden misschien wel hoge punten, maar ze hebben het nooit begrepen. En ze... Ze kunnen eigenlijk niets... Maar wat ze wel kunnen is netwerken en kibbelen. Beleefd kibbelen noem ik dat. Argumenteren. Evangeliseren. Uh, mesjes in de rug steken. Uh, gebouwen lezen En dan komen verkondigen in de media dat het een geweldige deal is voor de samenleving. Dan met, bij, met rode oren betrapt worden op de meest slechte deal in het financieel universum. En er dan nog mee weggeraken ook, omdat ze het weer verspinnen. En verspinnen en hun zonen en dochters komen over dertig jaar weer aan de macht. Juist, precies. Punt. Ja. Nou, en, en met diezelfde competentie is er hier bijvoorbeeld dan heel goed nagedacht over die lage emissiezone. En wat heb je nodig? Eén, eh, nogal krassen, het is weliswaar een Vlaming, maar hij eh, praat bijna als... volgens mij heeft hij nog onze vrouw of zo, weet ik veel. <lacht> <lacht> um, en om het hele lessysteem, want in eerste instantie was die man veroordeeld, maar wat gebeurt er? Een eerste rechter had allerlei ongelijk gegeven in zijn proces over de LEZ. Allei toonde ons in de zomer waarom hij dat onterecht vond. Nadien stapt hij terug naar de rechter en kreeg hij wel gelijk. Hoe komt het dat u nu wel bent vrijgesproken? Door het filmpje van jullie, dat ze dat direct begrepen hebben. Ze zeiden van ja, zowel de advocaat van het Vlaams Gewest als de advocaat van Antwerpen zegt ja, dat klopt effectief niet. Uh, dat kan niet en dat is niet, niet juist. En uh, ze hebben mij vrijgesproken. De rechter zei ook, hebben jullie er iets tegen niet te brengen? Die zei direct, nee, uh, daar kunnen wij niks tegen en het is opgelost. Dit was dat filmpje. Het is... Ja, het is opgelost. Maar dit houdt dus wel in dat er waarschijnlijk honderden en honderden mensen nu... die onterecht dus ook geflitst en geflasht zijn en die rekening krijgen... nu allemaal uh, terug gaan uh, dus procederen en van oh, oh, snap je? Mm -hmm. Dus het is Toen alweer uh, geweldig. Het is ook zo moeilijk hè, om, om dingen duidelijk aan te geven. Want je ziet ook van in dat filmpje, maar het is ook zo'n stom bord. Uh, zo'n blauw bord, mm -hmm. maar dan met vrij kleine letters en daar staan mm -hmm. dan drie met allemaal borden links en niet en la, Dat is onmogelijk als je daar met 90 langs rijdt. Dus <lacht> weer incompetent gewoon. Incompetent, De... we gaan het nog horen. En, en, en ja, en dan komen ze ermee weg. En, ja, nou, maar weet je, ja, ja dat zou maar goed weet je, weet je, dat is, dat is wel in orde zo, lammen. En dan natuurlijk, ja, een jaar later de, het gerecht achterhaalt het wel. En haalt haalt de boel weer onderuit. Het is hier een, een verhaal wat je hier toch wel heel vaak hoort. Hoor. Mm -hmm. maar ja, het lijkt een beetje op die toeslagenaffaire in Nederland. Daar wil ik proberen meer over uit te vinden. Ja, ja, daar heb ik, daar heb ik ook uh, met een half oog... Gevolgd. Ja. Dus uh, ook weer de sociaal zwakste die getroffen worden door een uh, bureaucratische flater. Ja. Uh, die beschuldigd en beticht, en soms zelfs veroordeeld werden omdat ze zogezegd uh, hulpgeld of zorggeld zouden te veel gekregen hebben. Ja, kinder, kinderopvangtoeslag. Kinderenopvang, onterecht. Te veel ontvangen en, ja. en dan beschuldigd werden van uh, profiteren van het systeem. Allerlei <laughs> rekse politici die die mensen verguisden in de media. Uh, hele bewegingen van de zie je eens, de profiteurs van de samenleving. En nu is er, blijkt er geen woord van waar te zijn. En moet, uh, moet, moet eigenlijk, moet eigenlijk ja, de, de Nederlandse de, politiek door het slijk. Want, want, ja, dat niet alleen. Maar ze hebben ook geen idee hoe ze dit gaan oplossen. Want het, ja? het zijn de, de aantallen en de dingen zijn zo waanzinnig... dat het gewoon helemaal vast zit. Dus ja, dat maar ja, goed... Uh, ja, ik, en dan kom ik meteen even, nu we toch op Nederland zijn... onze vaste columnist Rijn. Uh, moet ik even met uh, de fans van hem, uh, wat ik zeker ben... Uh, meedelen dat hij al vanwege allerlei redenen... even tijdelijk een uh, kleine, uh, hoe noem je dat, een hiatus neemt. Uh, een um, celibataire moment. Ja, precies. Uh, allerlei dingen. We wensen hem hartstikke veel sterkte. Binnen het ontspannen. Het is ontzettend jammer, maar we begrijpen het ook totaal. Dus uh, ook van mij, Rijn, uh, hartstikke veel uh, steun. En um, doe dat allemaal goed, doe dat allemaal rustig. Blijven ademen, een theetje drinken ja. en hou eens en... op de hoogte. Zeker, en uh, je kan altijd naar de haiku's als je het even niet meer ziet zitten. Dan ga je gewoon naar de praattafel.be. Dan, praattafel. trek je, de <laughs> en dan uh, heb je een avondje ja. Yes, alright. Hé, hey, uh, ja, dat waren mijn clipjes. Uh, het was een dunne oogst deze week. Maar ja, dat, dat, dat maakt me niet uit, want er is zat anders te gebeuren aan onze tafel. Die zit bom en bom vol. Dit is de Praattafel Podcast met Ossie en Osier. Als ja, een bom komt die binnen. Uh, we gaan eens even vertellen. Onze wekelijkse promo dingetje doen. Hoppakee. Uh, ja, we zijn natuurlijk overal te vinden. Op iTunes, oh. Apple Podcasts. En ik mag ook uh, met vreugde meedelen. Dat we nu op podcastluisteren.nl te vinden zijn. Wat uh, daar een heel uh, populaire site is voor. <laughs> en natuurlijk bij vlaamsepodcast.be... Uh, reageren kan. En, uh, laat eens wat van je horen. Wat vind je van onze show? Uh, doe dat dat is op Facebook. We posten uh, dingen op onze praattafelpage. Misschien moeten we er wat meer op, uh, op, op uh, posten. Eh, via e-mail kan ook info@praattafel.be. En e ja, jullie zijn onze luisteraars, dus uh, op de site vind je dan wat uh, extra dingetjes. Nog niet heel veel, maar in elk geval wel alle haiku's. En ook een link naar de YouTube-kanaal met alle weekliederen. En er komt er weer eentje geweldig aan. En, uh, ben jij nu aan het dansen daar? Nee, hè? Ik ben aan het uh, zeteldansen. Ah, oh, dat is goed. Ja, maar dat is ook nou, een heel fijn stand -stand muziekje. Het kan nog niet lukken. Zo is dat. Dus, um, zo is dat ja, zo. Volgende week de dertiende. Dat is een omineus getal, maar mij maakt Lekker, dat he? helemaal niet uit. Uh, ja, ik denk dat we zo langzamer aan het aangebladderd zijn aan het Ozierkwartier. Waar ik uh, dus nog steeds geen jingeltje voor heb. Maar ik ga daar nu... De... Ja, de... Ik heb nog één pittige week. Zaterdag hebben we een première in de single van Vocal Tract Met uh, Frederic Jacques Lien. Ja, is is. En uh, ja, die heeft een nieuwe cd uit. En dat is nu een standaard en knak cd van de week. Het is dus echt wel een uh, boeiend artiest. Wel uh, uit Brussel, uh, Lien. Hè, zo heet hij als zijn artiestennaam. En hij is een soort zinger Hij Maar super experimenteel met een, uh, ja, een, een stem. Ja, ik ben dat nog niet tegengekomen. Hij heeft ook altijd heel veel problemen met monitors en dingen. Omdat hij ja, je zou moeten zien als je zaterdagavond wil komen. Uh, er zijn vrijkaarten het, het wordt echt wel even iets anders voor je. En, dat, uh, en zijn nieuwe CD: dit zijn een aantal van die songs van zijn nieuwe CD. En die worden dan door Champ d'Action nu een beetje geherinterpreteerd en herimprovisatoire en zo. En in de grote blauwe. Zaal nu deze zaterdag 25 januari in de single in Antwerpen. Waar een deftige boel. Prachtig. Maar je moet wel in smoking en in het lang komen als je vrouw meebrengt. Jawel, ik, uh, ik, ik ga moeten passen voor zaterdag, uh, oh. is het van? Ja. Ja, omdat ik uh, voor de eerste keer in zeven maanden. Zelf nog eens op een podium gaan kruipen. Oei. Uiteraard met wandelstok ondersteund. En met uh, steun van mijn... Rock-en-rollator. <laughs> uh, ja, het is gewoon in de galerij Martin van Blerk. Is er een uh, dagelijkse lesie... Deel 4 ah, ja, ja, ja. van de dagelijkse lesie van kunstenaar Bert Lesie, die ook met ons samenwerkt. En uh, daar gaat eenmalig een, uh, een hoop uh, filmpjes waaraan ik heb meegewerkt. Uh, nog met uh, Want de, uh, de luist, beste luisteraars, Isvan en ik hebben elkaar leren kennen. Dag op dag, 12 jaar geleden denk ik. 13, 12, 13 jaar geleden. Bij... Uh, onze laatste grote theaterproductieshow van Circus Bulderdrang. In Aremberg. 2009 in de Aremberg. Ja. Dus uh, elf <laughs> jaar geleden. En um, daar hebben wij voor die voorstel met Circus Bulderdrang hebben wij toen met Bert Lezy allerlei filmpjes gemaakt. Rond het thema het middelpunt der aarde. De reis naar het middelpunt. Ja, fantastisch. De reis naar het middelpunt der aarde en alle filmpjes van toen, alle vier of vijf filmpjes met nog extra uh, take-outs... die worden allemaal aan één een, nog eens eenmaal getoond. En ik ga daar met Don Vitalski, alias uh, Vital Baken... enkele uh, gouden oude bulldoorn-nummertjes brengen okay. op Acoustische Gitaar. Oh, fantastisch, joh. Ja, goh, dat is nou ook toevallig... Dus is, uh, uh, ja, van, bij, bij deze 25 januari is een mooie dag, gaan we dan zeggen. Zowel voor jou als voor mij... Precies. Ja, want ik, ik doe nu de lichtjes en de projectie... en dan ja, toch een beetje het hele systeem ontwerpen. Het is erg ingewikkeld allemaal, maar dat leggen we een andere keer uit. Daar gaan we nu niet al te veel tijd aan besteden. Hé, hey, um, ik geloof dat we aan het Ozierkwartier zijn toegeraakt. Gekomen, gedingest... Wat ik denk je daarvan? Er, ik, ik zal er eens een jingeltje zelf voor maken. Hè. Ja, een maar wacht even. Nee, maar dat is het niet hoor. Want, uh... De tafel levert commentaar op commentaar op commentaar. Op commentaar. Op commentaar levert commentaar op commentaar. Op commentaar. Zo, dank aan Serge, die jou even netjes introduceert. hier. Ja, zijn we bij de commentaren al ineens. Maar ik bedoel het eigenlijk, ik zal hier zelf een ozierkwartiertje gaan maken. Ah ja, ja, ja, doe dat eens, ja. En dit was al de commentaren op de commentaren. En het is eigenlijk speciaal vandaag, is het van, want de commentaren... Zijn weer hot nieuws. Uh, is dat zo? Hot nieuws, op VTM, op VRT nieuws, op het HLN, op GVA. De standaard, de morgen. Jawel jawel. jawel. Binnenkort wordt het Een artikel gratis hè, en moet je betalen om de commentaren te lezen. Iets van mijn concept van de commentaren: wordt langzamer zeker gekaapt door anderen, door derden, door copycats. Door mainstream media. Zelfs. Door de mainstream. Media door fake news is het van. Oké. Okay. <laughs> nee. nee, dus uh, is het van, is het van. Een beetje media. Eh. Dus er zijn een aantal uh, migranten die nu vanuit Calais richting België afzakken, ook richting Nederland. En in Nederland ook al een tijdje aan de gang, om vanuit de Nederlandse kusten, uh, Vlaamse kust en Nederlandse kust, te vertrekken met een bootje naar het beloofde land Groot-Brittannië. In plaats van Calais daar en zo. In plaats van Calais, precies. En nu was er een regio. Oh my god, dat wordt weer een. De... <laughs> ja, ja. Ja, en uh, gisteravond of, of deze ochtend uh, zelfs, in de ochtenduurtjes, is er een redding moeten stopgezet worden. Maar zijn er dus echt mensen vermist? Er kwam een migrant naar de hulpdiensten gelopen met natte kledij, met een verward verhaal van een gezonken bootje. En er zouden nog echt migranten vermist zijn, waaronder twee kinderen. Dat is toch wel ernstig? Ja, ja, ja. Wat gebeurde er op de lokale televisiezender? Wargem TV. <laughs> <Okay>. <laughs> Focus en Wargem Televisie is een lokale televisie uh, station. Um, dat dus een item had gemaakt rond die migranten. Met een vloedgolf en waar het tsunami um, aan haat berichten aan internetcommentaren, zoals wij ze noemen, van het, van het grofste soort. In dergelijke mate dat het zelfs de mainstream media bereikte. Oké. Okay. En ik zal eens eventjes... Uh, hè, dus uh, focus en uh, waargem televisie veroordelen racisme. Ja. De hele morgen regende het racistische en haatdragende posts op onze sociale mediakanalen. kanalen. staat te lezen op Wargem TV. Op de website van Wargem TV en van Focus. De organisatie achter Wargem TV. Aanleiding was het nieuws over de zoektocht naar vluchtelingen in de pannen. Aan de Vlaamse kust. Die zich op zee hadden gewaagd in een poging om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. En dan waren er commentaren zoals... Maar jammer genoeg, hè, hier worden de namen nog uh, weggedaan. Uh, hè, dus dus uh, zijn ze anoniem geworden. Maar de commentaren waren niet mooi. Is het van, mooie zaken, het is te open dat er nog volgen. Of laat ze maar zwemmen, het is niet ver meer. En dan zijn ze hier toch weg. Of zelfs, in deze, hè, niet, hè, je moet goed horen dat mensen dus durven, durven posten. Hè. Niet meer achterzoeken, het kost alleen... Eenmaal maar geld en veiligheid spoelt altijd aan. Ja. Ja, ik ben er een beetje stil van geworden... Maar, maar is het dan niet zo dat je een schifting kan maken in de maatschappij... dat je dus... Je hebt, je hebt mensen en je hebt fietsbellen. Dat is een oude Nederlandse uitdrukking. En, en, die, en diegenen die, die dit soort dingen posten, horen bij die fietsbellen... dat is gewoon een vroeger ja, een monddode sectie van de samenleving. Want nou, staan daar ook niet... verstandigen tussen? Nee, dan... ik denk het niet. Het zijn alleen idioten die daar iets roepen ik zou Ozier niet zijn. Ik zou Filip Osir niet zijn. Ik zou Filip Osir niet kunnen zijn. Zonder hier iets anders achter te zoeken is van. Oké. Okay. En dat is? En dat is mijn systeem van enkele afleveringen geleden. Om direct te zien wat voor opmerkingen er gemaakt worden. Je kan onmiddellijk categorieën vinden. Ja, ja. Dus ik heb deze... Uh, aangelegenheid gebruik, gebruikt om opnieuw de categorieën van de commentaren te zien. Ah, Oké. Okay. Want hey, dus het, het, het gaat over een artikel van vluchtelingen die op een bootje moesten gered worden waar er enkele dus uh, vermist zijn. Ja, er waren veertien. Er... Eigen schuld tikkend categorie. Oké. Okay. <laughs> Ja, dat is afschuwelijk. Maar... De vervolking is het moe dat wij financieel moeten opdraaien voor hun keuzes. Hè? Eigen schuldtikkebultcategorie. Oké. Okay. Of uh, die, uh, Domi Peters. Ze zoeken het zelf, dus als ze het zelf maar oplossen. Oké. Okay. Maar er zijn ook natuurlijk, zoals vorige keer, de complottheoristen. Ah oh, ja, ja. ja. Het is een complot. Huh? Ja. Net ze, zoals dat virus en hey, dus zo. Frederik Alles is een complot. is een complot. Sorry. Frederik Adelings he, zegt, het is een complot. He. Ze ah, ja. moeten maar in die landen investeren. Dan in plaats van ze naar hier te halen. Zie je wel, Waarom zouden ze dan naar een ander land gehaald worden? Hoe blind kan men zijn? Voor hem is het een complot, en zijn wij allemaal blind is het van. Het waren Afghanen. Weet je, hoeveel is daar niet in geïnvesteerd? Dat hele land is één grote, brandende ellende. Mooi dat je dat zegt. Want is het van volgens Jos de Larte... Zijn we echt zo dom dat, het, dat we het nog niet zien? Dat ze hier hele legers, hè, onthoud dat woord, hele legers aan het infiltreren zijn en aan het klaarzetten voor de jihad. Waar zijn hun vrouwen? Ja, oké. Wauw, zo had ik het zelf nooit. Wauw, wat een inzicht. Ja, top, en dezelfde oh. Jos, dezelfde Jos Delarte, zegt dat nog? Iedereen die zo positief doet over vluchtelingen, neem zelf maar eens wat vluchtelingen in eigen huis en vang ze daarop. Veel kans dat je als je zo ene in huis neemt, dat je binnen het jaar rondloopt zonder kop. Ja, ja, ja. Als iemand geen kop heeft, dan is het Jos de Larte, dames en heren. Zeker weten. Uh, uiteraard. Hey. Um. Dat is, dat is de Jos de kunst of zo? De chos de laarte is fantastisch. Het is, uh, wat ik ook altijd zie bij commentaren op de commentaren is van... Dan is het de schuld van de politici. Oké, okay, dat is de volgende categorie. Dat is de volgende categorie. Hè. Um, de overheden van België en Engeland zijn hiermee verantwoordelijk voor, zegt Danny Brandt. Hè. Maar Martijn van Grambeke zegt... We zitten al meer dan dertig jaar opgescheept met plunderpolitici die enkel aan zichzelf denken. Weg ermee. En dan natuurlijk, <laughs> en dan natuurlijk Rob Jonkeren. Uh, ik geloof nog steeds in het goede van ieder mens. Hè? Je denkt van ah. Wow. Maar, zegt, maar, stel toch vast, dat er vele reeds serieus zijn opgeruid door haatboodschappen en stoere taal van sommige politici. Dus als de politici nu allemaal braaf hadden gesproken, dan was er geen probleem geweest. Dan zijn er ook altijd, van als ik die commentaren lees, mensen die duidelijk... Ze zijn niet lang naar school geweest, is van, maar ze willen toch op die forums... Op want dit zijn Facebook-commentaren dat ik de deze week heb geselecteerd. Ah, okay. Facebook-commentaren op de commentaren van Waregem TV. <laughs> oh wow, o, dus jij dus gaat diep hè? He? Dan... Heb je nou dubbellaarskleding ja. aan? Ja. Dit, uh, de mensen, de luisteraar kan het nakijken op Focus en WTV op Facebook en daar staat allemaal te lezen. Zoals de puntjes op de i e mensen. Ja. He, dus hier zegt um, Marino Colzaat. Ze zoeken en vinden honing in Brussel op straat. Nu ja, ze komen niet eens naar hier, want ze willen eigenlijk naar Engeland. Dus Mario probeert de puntjes op de i te zetten. Maar hij mist de puntjes natuurlijk, want Engeland is enkel het zuiden van, eh, van Groot-Brittannië. Dus, uh, maar goed. Mm. Uh, en dan natuurlijk... Kato Kuipers. Kato Kuipers. Ze komen allemaal naar hier voor ecologische, economische, politieke of religieuze redenen. Maar dit is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Misschien moet iedereen eens wat boeken lezen voordat men onzin begint uit te kramen. He, dus eh, Kato zet de puntjes op de i, mensen. Ga eerst studeren en boeken lezen. En kom dan je onzin uitpraat, uitkramen. <lacht> En dan oh, ja, ja, ja, alsof ze dan ineens ja, absoluut. wel snappen. Filippe ook een puntje op de i zetten. Oh, he. brave burgers. Volgens Filippe, een naamgenoot Remkens, Philippe Remkens zegt dan weer, hij komt, hij komt de puntjes op de i zetten. Racisme is helemaal geen mening, maar een misdrijf. Ik hoop dat de auteurs van deze walgelijke commentaren zullen vervolgd worden. Ze zijn dom genoeg om hun identiteit hier te laten staan. Mm -hmm. Jammer genoeg heeft Philippe Remkens daar zijn leeftijd uh, en zijn internetkennis, want meneer heeft waarschijnlijk nog nooit gehoord van fake profielen. Het is haast schattig. Een haast schattige uh, uh, reactie. En dan to, tot slot ga ik ook eventjes uh, eindigen met... Het moeten niet altijd de rechtse reacties zijn, maar er zijn ook altijd heel... Ja, een hele hoop moraal -ridders. Een oproep om, hè, zegt Julien van den Hoeken, een warme oproep aan alle die dit lezen om niet gewoon verontwaardigd te zijn, maar ook te reageren. Een oproep om zich godverdomme af te zetten tegen de haat en te tonen dat we als samenleving echt beter zijn dan dit. Ja. Positief. ja ja fantastisch Vicky de Hond zegt daarbij onmiddellijk dat ik Vlaming ben en dat wil ik hier echt nog eens benadrukken wil niet zeggen dat ik die mensen de dood wens de reacties zijn van sommigen inderdaad erlos los over Hm. Als ze al in zee stappen moeten die mensen al echt serieus wanhopig zijn. Ik hoop dat ze ze geheel en wel terug kunnen vinden. Dus niet in stukjes. Maar, <lacht> maar geheel en wel. Ik hoop dat ze geheel worden teruggevonden. Uh, Steven Mezuren is ook een moraalriddertje en zegt, hopelijk loopt dit goed af. En wat sommige reacties betreft, ik ben zwaar gedegoteerd. En diep beschaamd om dit te lezen. Een soort van van uh, Sinterklaas uh, opmerking ik ben zwaar gedegoteerd nee, hij probeert AN te spreken maar gedegoteerd is een Gallicisme van de bovenste plank ja, ja. en om helemaal om helemaal uh, de uitsmijter de, uh, ik wil de eerste uitsmijter ik ben geen racist maar gebruiken huh? die ga ik niet gebruiken <laughs> ik wil dan ook nog zeggen dat er altijd mensen zijn met allerlei oplossingen Oh, Steven log steve Logie. He, kan België de vluchtelingen niet naar het, uh, het Verenigd Koninkrijk brengen? Dat vond ik ook een leuke uitsmijter, de oplossing. Oh, ja. he, kan België die vluchtelingen niet naar daar brengen? Heel vreemd, maar goed. Ik, ik, wil er, ik wil eruit gaan, en dat is zo mooi bij die Facebook-commentaren: dat je mensen op elkaar ziet beginnen reageren. Ik ja, zeg dat het, ik heb vertakt. tijd. Is het van, ik zit thuis, ik heb tijd ik raad het niemand aan en doe het niet zonder een hazmatsoep nee, daarom doen wij dat voor u mijn met, met, met, met, met laarzen mijn met rubberen laarzen zijn helemaal dichtgekleefd met uh, gaffa tape en ik heb van die roze uh, uh, um, vaathandschoenen ken je die, die rubberen handschoenen je bent zelfs uh, Wuhan virus safe zo veilig ben je ik ben, ik, je uh, be bent anti-ebola anti-ebola en al ben ik ja <laughs> Ja, daar zegt Mario, VDM. Wat mis... Zo zie je maar weer aan de onnozele lachende gezichten hoe marginaal het internet geworden is, spijtig genoeg. Wat mis ik de tijden toen het internet voor het grootste deel nog bestond uit intelligente internetters en de marginalen van nu nog niet bestonden... Of aan het bekvechten waren in het uitgaansleven. <lacht> dus <lacht> vroeger was alles deed. Een filosoof, man. Maria, Mario is fantastisch. En dan die reactie daarop. En die zit ik... Dus Mario zegt... Hè, vroeger was alles beter. Wat mis ik de tijd toen het internet nog goed was? <laughs> ja, ja. Op de, de, de nieuwsgroepen. Jamie... Met al die kinderporno ja, ja. die er allemaal rondvlogen. <laughs> daar is het van... Zegt Jamie Waem, Een jonge kerel. En die zet ik bij de ok Boomer. Categorie. Oké OK Boomer. Dus daar zegt Jamie tegen Mario. Ik heb... Ik heb je nooit gezien in die goede internettijd. Het zijn jullie boomers die het internet verzieken. Loop nog een phishing-scam-boemer. Je weet amper wat bits en bytes zijn. Laat staan dat je iets zou weten van de internetwereld. Tja. Osir, lees de commentaren, zodat u dat niet hoeft. Ai... Je ziet, ik ben er weer tegenaan gegaan, hè? Ja, dat is, dat is, een, serieuze, dat is een serieuze effort hoor. Ga je daar nog wel eens iets van een soort medaille of een kruisje of een vlaggetje voor krijgen? Want het is he heroïs wat je doet voor ons. Dit is de hey podcast met en Hé, Makker, uh, jij gaat een stukje voorlezen weer, hè? Ja, maar ik, zou, ik stel oh. voor dat we eerst wat muziek aan de mensen laten horen, want oh. anders is de hele tijd mijn stem aan het woord. En, uh, en nu is misschien tijd voor een streepje muziek. Oh ja, er staat bij heb, Generating Sound Fill Voice. Is dat ja, jouw ik stem? Heb, ik heb deze week een stukje muziek gekozen uit mijn oude doos, maar een, niet de oudste doos, maar uit mijn recente doos. Dus het is work in progress. En het is van mijn, uh, van mijn rockbandje, het is opgenomen voor mijn, voor mijn uh, ongeval Toen we net bezig waren aan onze demo, daar is nu vertraging opgekomen natuurlijk Omdat ik eventjes uh, buiten werk ben uit de, Buiten die Maar dit is dus Generating Sound, een, uh, een liedje dat we gaan opnemen in de studio En uh, start de tape Ja, en uh, hoe, hoe heet de band? De band heet Alphabet City en we zingen in het Engels. Als jullie nog een koebelspeler nodig hebben, ik ben daar heel goed in. <laughs> Hallo, je moet hem aanzetten. Je microfoon. Hopa. Je moest er weer een euro in doen voor je internetverbinding. Ja, mijn internetverbinding op gas. De gas was op. We moesten ja. een fles aansluiten. Hey, maar hebben jullie nog een plek voor een koebelspeler? Nou ja, wel, daar we wilden we net een, een multibilinguale -biling, uh, sollicitatieronde voor uh, organiseren ja. in het uh, Hongaars-Nederlands. Ja, we ja, moeten natuurlijk wel dus helemaal volgens kans. de regels. Hè? Je maakt een kans. Hé, hey, maar uh, ja, man, dat lijkt wel een beetje zo... Uh, Dead Kennedys en een beetje Ramones. En, uh, ja, wat dat is toch ook een roots, hè? Dus je gaat terug helemaal naar je roots. Hanky uh, punky Ja, toch nooit weggewist, hè? Mijn, mijn vrouw noemt mij nog altijd uh, haar, haar, haar kleine punker. Dus, uh, en dat is liefkozend en dat is ook... We zijn elkaar tegengekomen toen ik in volledige punkttijd zat. Op mijn... Met Hanekam en alles. Met Hanekam en alles. En... Uh... En oh, metaal in de oren en tatoeages. En dat is ook nooit weggegaan. Ja, je hebt toch wel blijven. geen. Nik... zeep en schuurpapier. Je hebt toch niks door je tong heen zo? Staal? Nee, heffen. nee. Daar... En nee, ook, nee, ook niks ook ook door stond. andere uitsteeksels nee, aan je lijf ik of zo? Dat is al bij gelukkig. Nee, nee, daar ben ik niet mee bezig. <laughs> nee, nee, oké. Okay. Ah, gelukkig. Maar ja, want stel je voor, dadelijk met de rare straling. wordt al dat metaal kei heet of zo. Ja. <laughs> Uh, niet fijn. En dan is er nog één uh, een, uh, een onderdeeltje van. Uh, ja. Uit kwartier. En dat is een voorleesstukje. Nu, uh, normaal zetten we iets in een documentje. zodat we iets weten. Maar deze keer weet ik niets. En het is maar één letter verschil tussen iets en niets. Het uh, is een. Uh, ik heb deze keer. Uh, ben ik naar een. Uh, ja, een, een lezing die ik had. Um, waar ik iets van had opgevangen via een contact van mij. En die ook is uitgeschreven door het betreffende journalistieke online-magazine M.O. MOL. Maatschappelijk Onafhankelijke Journalistiek. Um, je moet maar eens kijken. www.mo.be We zetten um, de link in de show notes. Zullen we zeker inzetten. En um, het is een lezing... Een Lezing georganiseerd door Mou over 100 minuten tegen ongelijkheid. En een stukje uit die lezing werd verzorgd door Ewald R. Engelen. Die lezing werd gegeven op 24 december van het vorige jaar, dus 2019. Dus zeer recent. En het titeltje van, uh, van Engelen, van uh, het stukje van meneer Engelen, heet De oerleugen van het neoliberalisme. Oké. Okay. Nou, uh, ik ben benieuwd. We gaan er eens naar luisteren. Gaat 2020 het jaar van de revolutie worden? Voorspellen is moeilijk. Zeker als het om de toekomst gaat. Maar als de voortekenen niet bedriegen, zou het zomaar kunnen. Ga maar na. In Frankrijk hebben de gele hesjes het hele jaar door... iedere zaterdag in dorpen en steden gedemonstreerd... tegen het totale beleid van president Macron... In België gingen honderdduizenden op straat om politici duidelijk te maken dat ze haast moesten maken met het beteugelen van de CO2-uitstoot. In Hongkong kwamen jongeren en later ook hun ouders in verzet tegen Chinese bestuurders die hun democratische vrijheidsrechten ontzegden. In Nederland blokkeerden boeren en bouwers de snelwegen omdat zij meenden onterecht te moeten opdraaien voor de structurele overschrijdingen van de stikstofnormen die voortvloeien uit het Europese natuurbeleid. Wereldwijd staakten scholieren en studenten vrijwel iedere vrijdag om te protesteren tegen de lakse wijze waarop politici hun toekomst aan het vergooien waren. Om over de protesten in Iran en in Chili nog maar te zwijgen. Wie dus een beetje historisch onderlegd is, ziet onmiddellijk de parallellen met dat andere mondiale revolutiejaar. 1848. Het jaar waarin een jonge Karl Marx en Friedrich Engels hoopten mee te kunnen liften op het burgerlijke ongenoegen over de feudale restauratie van 1815 om de ontluikende arbeidersbeweging aan zich te bieden. Het bracht wel burgerlijke grondwetten, handelskapitalisme, paternalistisch kolonialisme, de white man's burden... en het communistische manifest... met het spook van het communisme dat over Europa waart als onvergetelijke openingszin. Wat 2020 ons gaat brengen is ongewis. Het wereldwijde ongenoegen is ontbrand door verschillende vonken. Zoals gezegd, de, stikstof, storf, de stikstofnorm in Nederland... Ook de dieselaccijnsen in Frankrijk, de metrokaartjes in Chili... de WhatsApp-belasting in Libanon, de verdwijningen in Hongkong. Ga zo maar door. Maar de gedeelde grondtoon is er een van doffe electorale teleurstelling... over het uitblijven van de neoliberale beloftes van veertig jaar geleden. Het bruto binnenlands product is dan wel gegroeid... de mondiale welvaart weliswaar gestegen de handelstromen verdrievoudigd, de kapitaalstromen vertienvoudigd en de nieuwstromen verhonderdvoudigd, voor de meeste mensen op aarde is het leven er echter niet of nauwelijks beter op geworden. Inkomensstagnatie in het mondiale noorden, al dan niet gecompenseerd door een exorbitante aanwas van private schulden, terwijl de relatieve inkomensgroei in het mondiale zuiden tweemaal niets is. En dus nog steeds niets. Of nauwelijks iets. En het is gekocht tegen een scherpe verslechtering van milieu en welzijn. Want de ecologische voetafdruk van onze consumptie is naar China verhuisd. Waardoor wij weer in Rijn en Schelde kunnen zwemmen. Maar de yangtze kiang rivier is veranderd in een open riool. En de inwoners van Beijing en Shanghai met mondkapjes over straat moeten. Ondertussen is er een parallel universum van machtigen en rijken ontstaan. Die zich volledig hebben kunnen afzonderen van de noden en kwalen van de rest. Voor wie een apart rechtsstelsel bestaat. wier paleizen onzichtbaar zijn op Google Maps. Die het merendeel van de economische groei van de laatste 40 jaar in eigen zak hebben gestoken. Voor wie belastingbetalen vrijwillig is in plaats van een plicht die verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de ecologische rampspoed die op ons afkomst en die erin zijn geslaagd onze democratische instituties te kapen en voor hun eigen gewin in te zetten. De oerleugen, dames en heren, kwam niet uit het onbehouden keelgat van een rechtse populist, maar uit de keurige mond van een sociaaldemocratische of christendemocratische politicus die simpelweg herhaalde wat... Een neoliberale econoom hem had ingefluisterd, namelijk dat de welvaart van de rijken doordruppelt naar de portemonnee van de armen. Het is een leugen, het is een leugen die in vele variaties nu al 40 jaar door diezelfde politici van de middenpartijen wordt herhaald. Net als de leugen dat we groei nodig hebben om onze klimaatdoelstellingen te halen en de planeet te redden. En de leugen dat markten efficiënter zijn dan staten. En dus zijn onze verzorgingsstaten ontmanteld? Is de publieke dienstverlening verschraald? Zijn de belastingen voor de rijken in grootte verlaagd? En dus is de arbeidsmarkt geflexibiliseerd? Zijn de kapitaalcontroles verwijderd? En is onze planeet het windgewest geworden van die ongekende machtsconcentraties die we multinationals noemen en die zonder enige scrupules steeds inventievere manieren verzinnen voor de maximale uitbuiting van mens, dier en natuur om de rijken in de gestalte van anonieme aandeelhouders en obligatiebezitters nog rijker te maken dan ze al zijn. Alles voor nog meer winst per aandeel. Fuck de gemeenschap. Fuck de werknemer. Fuck de natuur. Fuck toekomstige generaties. Fuck de planeet. Als dat de bron van het mondiale electorale ongenoegen is, hoe komt het dan dat de politieke rattenvangers van extreem rechts ermee aan de haal gaan? Als het neocolonialisme en het exploitatieve kapitalisme van de multinational het probleem is... Hoe komt het dan dat de migrant, de vluchteling en zelfs de islam de schuld krijgen? Per slot van rekening is de Noord-Afrikaanse vluchteling, die via de hagelijke reis over de Middellandse Zee een goed heenkomen in Europa heeft proberen te vinden, net zozeer het slachtoffer van het ongebreidelde kapitalisme van de 21e eeuw als de bijstandsmoeder uit Heerlen, de winkelier uit Braschaat of de landbouwingenieur uit Oelebek, serotonin. Klimaatverandering, migratiestromen en de afkalving van de verzorgingsstaat worden alle drie veroorzaakt door dezelfde leugen. Dat het egoïsme van vrije markten superieur is aan de solidariteit van verzorgingsstaat en maatschappelijk middenveld. Philippe Oezier leest voor. Hey, Nou, dat is een krachtig stuk. Ja, zo is dat. En ik me dat. meteen... Ja, sorry. Ja, ik, ik, ik zeg niet dat de mens de waarheid in pacht heeft, maar het zet ons toch weer aan het denken. Het is een beetje het verhaal van... Als het fout gaat op eigen land, trekt een oorlog of zoek een zondebok. En we moeten ermee uitkijken. En dat het neoliberalisme is eigenlijk volledig wereldwijd aan het falen. Want wat dat... Wat al die neoliberalisten nooit hebben uh, meegenomen in de berekening van economische groei, is hoe, hoe uh, het is heel conservatief 19e-eeuws economisch denken dat zij doen. Want uh, voor hen zijn grondstoffen onuitputtelijk. En, uh, ja, ja, en daarom is de theorie van de economic hitman. Uh, Uitgedacht. Ja. Het is niet alleen theorie, dat wordt gedaan. Hè? Dat, is dat is geen theorie, dat is gewoon mensen die, die springen ergens op een industrie of op een sector, en dat is je eigen zakken vullen en dan wegrennen. Hè? Ja, precies. En, en dan want, want nu we krijgen we nou? er een nieuwe huishoudnaam bij, blijkt het. Hè? Die, dat is die, wat is het? Isabella dos Santos. Die, hmm. die, die dochter van die Angolese dictator, die, die is waarschijnlijk iets van 2 miljard waard. Hmm. en allerlei foute deals en weet ik veel wat... die wordt nu dus zwaar aangeklaagd daar. Dat zijn eh, die mensen die plunderen zo'n land leeg... En, en die denken er dan ook nog mee weg te komen. En dat is ja. nu, want ja, er is een nieuwe regering... en ja, die merken opeens van... Hey, de kisten zijn leeg. Hoe zit dat? Die kisten? We, Angola is gewoon de derde grote olie-exporteur. Daar klopt hier iets niet. Ja. <laughs> en uh, ja, en dat mens zit nu daar in Londen en die gaat uh, superadvocaten en zo en die woont daar in paleizen ja. enzovoort. Jongen, jongen, jongen. jongen. Ja, de, er is een elite die werkelijk denkt van uh, we, we kunnen met alles wegkomen. en, die, ja, en dit... We kunnen maar blijven graaien en leeghalen en uh, mensen doen niets, maar Ofwel krijgen ze individuele deksel op de neus, ofwel organiseren ze, uh, veroorzaken ze en zelfs organiseren ze chaos en uh, burgeroorlogen. Hè. Goh, ja, zeker weten. Nou, uh, Goed, als het allemaal zover komt met... Uh, deze leuke noot. Ik ga er vandoor. Kijk, ah, <hij> dat, dat duurde ook niet van. lang voordat uh, Martinez jou hoorde. Hè, weet je wel... Ik werp hem nog wat uh, havermoutbrokken. En... Ja, het, het is trouwens zo, Martinez is nu op reis. Die schijnt ergens in de, weet ik veel, in de zonnige eilanden te verkeren. Met zijn uh, vrachtwagen, met piano erin en alles. Dus uh, het is toch wonderbaarlijk dat we een audioconnectie hebben die toch live binnenkomt. Dat geweldig, hè? Hij heeft een heel lange kabel. Hè? <laughs> nou joh, eh. Uh, Hey, de groete shout-out aan hem. Uh, ook aan uh, Koffiekoek voor de muziek, Aafke Bruining, Serge Verstok. Dat zijn uh, onze uh, toeleveraars van onder andere jingles en stemmetjes. Hartstikke bedankt. Nog Even eens shout een uh, shout-out naar, naar jullie luisteraars. Beats, ja. Ik, eh, ik, eh, ik draag een enorm warm hart uit aan, onze groep luisteraars. Ik zou zeggen, deel onze shows, deel onze pagina zoveel mogelijk. Uh, liken is nee, goed. Zo, 2020, uh, vierkant volgen, zou ik zeggen. Ja, en geweldig vinden is beter, maar, maar echt delen is het allerbeste. En, zo. en ook onze pagina leuk vinden en delen. Kom op mensen, doe wat voor ons en dan kunnen we er nog meer fun ben van maken en van. zo. Gaan we gaan het echt groots en professioneel aanpakken. Nou, hoppakee, uh, uh, Martin die gaat flink de keer vandaag. Zeg. Wacht even hoor. Ja, Al ah, wel. Uh, ik zou zeggen tot de volgende aflevering. Dat wordt de 13e. 13 wordt spooky. en... Ja, ik er al naar uit. Alright, Mark. Hey, een fijne avond nog. Wat er van overrest. En uh, ik zou zeggen aan jou en Alan, al, al onze luisteraars een hartstikke goede week. En hou je oren open. En dan hoor je van alles. Misschien te veel, maar wij leggen het dan wel weer uit. Wij leggen het wel uit. Mijn beste mensen. Dava.